Mark Hokken met het NOS Journaal. Bij een afval van die zo'n 20 meter hoog is. Door de rook die vrijkomt is er veel stankoverlast. Volgens de brandweer is de vieze lucht tot in Deventer te ruiken. Dat is 50 kilometer verderop. Mensen die last hebben van de stank krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. De brandweer zegt dat het nog uren en mogelijk zelfs dagen duurt voordat de brand bij Hengelo uit is. In de VS hebben tienduizenden mensen tegen het immigratiebeleid van president Trump gedemonstreerd. Onder de naam Families Belong Together werd in tal van steden geprotesteerd. De demonstraties richten zich vooral op het scheiden van immigrantenkinderen en hun ouders aan de grens met Mexico. Die maatregel is inmiddels door een decreet van Trump teruggedraaid. Maar nog altijd zijn zo'n 2000 kinderen niet herenigd met hun ouders. In het noordoosten van Duitsland zijn bij een botsing tussen een bus en een ambulance tientallen mensen gewond geraakt. Onder hen zijn voornamelijk kinderen die terugkeerden van een jeugdkamp. Eén kind verkeert in levensgevaar en een medewerker van de ambulancedienst raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde door nog onbekende oorzaak in Ruting, ten oosten van de stad Lübeck. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vindt dat het kabinet excuses moet maken voor het slavernijverleden van Nederland... Hij zei dat in de herdenkingstoespraak bij het Rotterdamse slavernijmonument... aan de vooravond van Ketty Kotti, de viering van de afschaffing van de slavernij. De Nederlandse regering heeft nooit excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Wel zei in 2013 toenmalig vicepremier Asscher... dat de Nederlandse regering diepe spijt en berouw heeft. Het weer, het wordt opnieuw een zomerse dag. De komende uren is het nog koel, maar zodra de zon schijnt wordt het al snel weer warm... Vanmiddag 24 tot 28 graden. Morgen en de dagen erna verandert er weinig. Pas woensdag is er iets meer bewolking. Maar tot en met vrijdag blijft het nacht. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Regala mio sorriso io ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì, Rosa, perché so come sono infatti chiedo perdo. Su quel che è fatto è fatto io però chiedo. Regala il mio sorriso io ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì, Rosa. perdono con questa gioia che mi stringe il cuore.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 Vedo, sorriso, ti Su de questa de amicizia de nuova pace de si de rosa. De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 Qui l'inferno no, una paura Io senza di te un po' ne ho Qui l'abbie senza misura <sus> Io senza di te non lo so E la notte balla Zona Senza di te non ballerò Capitano, batti le mura Che da solo non ce la farò Pertono su quel che fatto è fatto, io però chiedo Scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia, nuova pace, sì Rosa. Perché so come sono, infatti chiedo Pertono quel che fatto è fatto, io però chiedo Scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia, nuova pace, sì Rosa. Perché so come sono, infatti chiedo mm. Mmm, mm. oh, oh, oh, oh, oh. Ik ti een su questa amicizia nuova pace sì, paar so come sono keer fatti chiedo.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 Als si ce soir, j'ai pas envie d'entrer de tout seul Si Als soir, j'ai pas envie wil chez moi alleen zijn. Als ik naar huis ga, wil gueule niet alleen zijn. Als ik naar huis ga, wil Casser la! Voix. Casser la...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 Je suis pas décoelage Doucement les rêves qui coulent Sous le regard des parents Et les larmes qui roulent Jij pas er, je tout er, Si ce soir, j'ai pas envie ziet er, chez moi ziet ce soir er, ziet er, ziet er, ziet er, ziet er, ziet er, ziet er, ziet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 Levert ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je tv, op kanaal 45. is